Eén uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De vogelgriep in Zoeterwoude is van dezelfde variant als die eerder werd ontdekt. Het gaat om H5N8. Die variant is dodelijk voor ander pluimvee, maar niet gevaarlijk voor mensen. De 28.000 dieren op het besmette bedrijf zijn inmiddels geruimd. Een pluimveebedrijf vlakbij de besmette boerderij wordt vandaag uit voorzorg geruimd. Er zitten daar 50.000 dieren. De wrakstukken van vlucht MH17 worden deze week met vrachtwagens van Oekraïne naar Nederland gebracht. In verschillende konvooien gaan de vliegtuigdelen naar luchtmachtbasis Geelse rijen, zegt de onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad wil de wrakstukken gebruiken voor een gedeeltelijke reconstructie. In België wordt vandaag weer gestaakt bij de spoorwegen, maar de Nederlandse reiziger merkt daar weinig van. Alleen de trein tussen Maastricht en Luik is uitgevallen. Vorige week, toen er ook werd gestaakt, ging er vrijwel geen treinen van Nederland naar België. De estafette stakingen zijn een protest tegen de hervormingsplannen van de regering Michel. De NAVO kan aan het eind van het jaar beschikken over een flitsmacht, dat zegt topman Stoltenberg. De flitsmacht moet binnen vijf dagen inzetbaar zijn, bijvoorbeeld als een bondgenoot in Oost-Europa zich bedreigd voelt door Rusland. De volledige eenheid zal bestaan uit 4000 militairen en moet in 2016 paraat zijn. Nederland stelt bijna 200 militairen beschikbaar. Het gaat slecht met de roebel. De Russische munt verloor vanmorgen meer dan 4 van zijn waarde. Vorige week werd die 15 minder waard. Dit jaar is de roebel al meer dan 40 van zijn waarde kwijtgeraakt. De oorzaken zijn het conflict in Oekraïne en de dalende olieprijs. Het weer, het is bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Lokaal kan vanmiddag een opklaring voorkomen. Het is 1 tot 4 graden en er staat een stevige oostenwind. Morgen verandert er weinig.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 Tante Constance en Tante Mathilde woonden eendrachtig en knus bij elkaar. Eén was hardhorend, de andere brilde. In doorsnee waren zij zeventig jaar. In overwinning telden zij hun dagen bij een niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd flink ter Terwijl de kater sliep en de pendule liep En de kanarie sprak tip, tjip tjip tjip Tante Constance en Tante Mathilde Erfden de kleren van Tante Helene Waardoor ineens hun gehechtheid verkelde. Want van elk soort japon was er maar één. Er werd getwist en naar provocaties gewist. En er werden dingen vermist waar de anderen meer van wist. Terwijl de kater sliep en de pendule liep. En de kanarie sprak kiep. Op zekeren dag maakte tante Mathilde akelig lachend de koffie geriet. Daar zij haar zuster vergiftigen wilde, Die in haar eentje een wandeling deed. Met terpentijn en een snufje rattenvenijn En gesloten keukengordijn Moest het wel uitvoerbaar zijn Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de canaries pak Chiep, chiep, chiep, Tant was gekomen, wou zij eens proeven en nam zij eens slok. Zij had de juiste verhouding genoemen, tante Mathilde viel neer als een blok. Siedert die tijd droeg Constance in eenzaamheid De Japanen die tot herspeet, tot een drama hadden geleed Terwijl de kater sliep en de pendule liep En de kanarie sprak tip, jip, jip, jip, jip. Net King. Nou, mooie ballad. Miss you like crazy. Gisteren waren wij in een cafeetje in Bevenwijk. Beetje vol was het. Ik heb de band niet gezien, maar wel gehoord. En dat was de band Boys Named Sue. En dat is een geweldige band. Die doen heel veel werk van Johnny Cash. Nou, vandaar maar even...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 Cash. A Ring of Fire. The Ring of Fire. die band als je hier een keertje bij in de buurt speelt. Boys Name Two heet ze. Moet je maar eens gaan luisteren. Dat is echt te gek. goeie band. Echt een hele goede band. Het uh, werk van Johnny Cash, Bob Dylan en dat soort mensen allemaal. En die gast heeft nog een beetje een stem ook als Johnny uh, Cash. Oh ja. Oh ja. Hier ben ik. Ja. Ah. Hier. ben, ik. Ja. Hier ben ik.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 De finale jaren top 30. 17 december tussen 1 en 5. Op CFM Zandvoort, natuurlijk, hè? Dan had die vent er even bij moeten zeggen. Ja, CFM Zandvoort, natuurlijk, ja. Ja. U kunt stemmen, dames en heren. U weet het uh, gewoon via de CFM app. of via uh, die uh, website die we daar speciaal voor hebben. Namelijk. Ah, dag via mond mensen. Ik ben even aan het vertellen. Watverdorie, ik zit hem er doorheen te bleren. Uh, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, ik wou zeggen, uh, of via de website kan dat natuurlijk... Uh, www.devinieljaren.webklik.nl En webklik is gewoon K-L-I-K. Niet op zijn Engels, gewoon op z'n Nederlands. Klik. Ja, dus uh, als je wil stemmen, doe dat dan. Gezellig, de stemming sluit op 10 december. Snachts om uh, 24 uur. Dan gooien we hem dicht... Dan gaat het niet meer ook. Moet je zelf maar weten. Ja, Dus gewoon lekker stemmen. Stel je eigen top 5 samen aan de hand van de keuzelijst van de LP's die wij dit jaar gedraaid hebben. En uh, nou, er staan hele interessante uh, dingen bij. Uh, geloof mij maar. Ja. Geloof me maar, maar. En als je me niet gelooft. Nou, dan smijt er wat. Nou, nou mag je. Take my breath never let it go. If je. Mariana Grande. Love me harder. Wat zou ze nou bedoelen? Dat het moeilijker moet of dat het harder moet? Wat denk jij? Zou, zou nou... Geen idee. Ik ook niet. Love me harder. Dat nou, twee dingen betekenen. Of het moet harder of het moet moeilijker. Nou ja. Keuzes, keuzes. Keuzes he, moet je maken, ja. Of toen moet je keuzes maken in het leven, ja. Het is niet anders. Goed, um, eens even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, we hebben iemand aan de telefoon. We hebben een beller. Of we hebben hem zelf gebeld. Kan natuurlijk ook. Ja, ik wou <laughs> zeggen, gebeurt er nog wat? Of uh, blijft het uh, zeuren dat er gewoon niks gebeurt? Ja, het gebeurt wel. Ja. ja. Ja. Ja, hij is er. Hij zit aan de andere kant van het lijntje. De telefoon naar zijn oor. Jawel. Ja. Nieuws uit de zandvoort. Of op de speaker, dat en kan natuurlijk ook. Ja, Dan kan ook. Joop van Es junior. Ja, goedemiddag. Heb je, al, heb, je al, heb je al gestemd? Ik heb het nog niet gestemd. moet je wel doen hoor. Dat moet, dat, dat moet nog gebeuren. Ja, je ja, moet wel stemmen hoor. Want het is een mooie ja. lijst kan het worden als je goed, goed stemt. Elk jaar toch? Ja, dus we rekenen wel op je Joop hoor. Ja. Ja, okay. ja. Je wel even stemt. Ja, hè? Ja. Is dat zwaarwegend mijn lijstje? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. zeker. Elk lijstje is zwaarwegend. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Maar vertel, wat heb je allemaal beleefd het ja. afgelopen weekend? Ja, ja, ik moest ook keuzes maken afgelopen weekend. Yeah. Keuze, keuze die zei het net zelf al. Yeah. Goed, daar kom ik zo meteen op, want ik was eerst vrijdagavond bij het toneel. Dat was weer grandioos, geweldig. Um, prachtig werk van Ed Franse, de regisseur, want hij had opdracht gekregen om een bepaald toneelstuk uh, in te laten uh, studeren. En ja, zegt hij, ja, het is eigenlijk een beetje een stuk. Nou, hij heeft bepaalde mensen van zijn cast, heeft hij uh, de vrije hand gegeven. En dat was Lachen, Gieren, Brullen, volop. En uit volle borst. Was geweldig. Er zat er eentje bij, en ik, ik, ik mag haar wel noemen. Mendy Sibrandi. Um, die had uh, een van de hoofdrollen En die heeft dan onder. Onder andere die vrije hand gekregen. Want ze had eigenlijk een, een dood stuk. En zij moet bek afgewezen zijn na iedere voorstelling. Zo ging zij te keer als een wervelwind over dat toneel. Geweldig. Dat heeft ze goed aangevoeld. Trouwens. Het Frans ook. En de hele ploeg was geweldig. was de 62e keer trouwens. Nou, dan hebben we uh, op, uh, op zaterdag uh, ben ik uh, bij. Uh, de, de, de, de run van de 70 is de Stamperse reddingbrigade geweest... voor een serious request. Dat deden behoorlijk wat aantal mensen. Hoeveel weet ik niet. Dat moet ik nog horen. Aan mee. het gaat uh, volledig naar een serious request. En de reddingbrigade die gaat ook met een boot naar Egmond. En dan komen ze met, vanaf Egmond... met de boot binnendoor naar Haarlem... om daar bedrag, bedragen aan te bieden... in het Glazen Huis uiteraard. Leuk. Nou, en dan... zondag was dan de dag van de keuzes om uh, um, drie uur uh, was er dan het grote concert van uh, Classic Concerts... Mozart in Zandvoort. Yeah. Er was uh, mijn grote vriend en vriendin uh, Johan en Vivian Mulder... die waren bij de tennisclub aan het spelen... samen met Peter den Boer en Eduardo Blanco. Dan was er een heel speciaal toneelstuk. Scenes uit de huwelijk. Dat is oorspronkelijk geschreven door Ingmar Bergman. Mm -hmm. En het is bewerkt. En dat, uh, uh, ja... Ik, ik ben dan de tweede helft geweest, zoals dat in de sport Want ik moest eerst naar de, de jazz toe. En dat is uh, vreemd. Er waren uh, mannen 60, dat viel mij mee. En er waren maar buiten mij nog drie andere zandvoerders. En dat vond ik wel heel erg weinig. Eentje daarvan was onze correspondent die er een artikel van moest maken. En er was er nog een Zandvoerse toneelspeler. En de vrouw van onze correspondent was ook mee. Dat vind ik raar. Dat vind ik heel raar. Er heeft een aankondiging gestaan in de krant. Ja. En je ziet alleen maar vreemden. Ja, ja wij hebben er ook nog aandacht aan besteed. Afgelopen ja, nou ja, misschien, uh, vrijdag. Misschien kennissen van, uh, van de toneelspelers. Dat weet ik niet. Zoals jullie weten waren dat er zes. Ja. Nee, acht. En het was uh, vreemd. Ja, ik, ik, voor mij was het niet echt een, een, een, echt een heel erg uh, toneelstuk. Maar goed, um, verder is, uh, is het uh, goed verlopen. Uh, er waren uh, drie aparte locaties waar dat gespeeld werd. Eentje in de grote zaal, eentje in de foyer in de en eentje in de kleine zaal. En dat, uh, dat ging perfect af, af elkaar aan. Dat, dat sloot uitstekend aan. Nou, dat is eigenlijk hetgeen dat ik wilde vertellen, want er zijn nog een paar dingen geweest waarvan ik zeg, nou, jammer dat dat georganiseerd is, maar dat wordt dus niet meer gedaan. Oh ja, over voor de grote concert van de Concerts, ik sprak voorzitter Peter Tromp, ja, en die stond bijna te huilen, want ze hadden 400 kaarten nodig om een level te spelen, niet te spelen. En er waren maar 160 mensen. Dat ja. kost handen met geld dus. Ja. Hij zegt, we gaan ons beraden hierover. Ik vind het ontzettend jammer, want het is vreselijk mooie muziek. Ja, misschien omdat ik er niet was, dat weet ik niet. Nou, zou het, maar, ik denk dat het een beetje meer te maken heeft met de planning van de, van de tijd. Ja. Ik bedoel, mensen hebben ja, het... Uh, het is, het dus is overal... Gedaan. Ja, maar weet je, het is overal koopzondag... Uh, het is natuurlijk de zondag ja. voordat Sinterklaas gevierd is. Ja. Uh, word, word. Uh, ik denk dat het niet handig is om op zo'n zondag zoiets hmm. groots ja. te organiseren. Ja, waar, dat, ja, moet je, ja. dat moet je begin januari weer doen, weet je wel. Of zo, ik, of half... uh, ik, wil, ik wil er wel iets op zeggen. Namelijk, Zandvoort heeft elke zondag een koopzondag. Ja, maar. dat maakt niet uit. Nee, dat weet elke ik niet. Maar... Zondag is bij ons koopzondag. Ja, maar je moet. Ik denk dat je toch voor dit soort dingen niet alleen op Zandvoort moet letten. Maar ook op mensen die misschien wel van buiten afkomen. Ja, maar en... dan is het alleen dat het Haan er niet over schrijft. Nee, nee, dat is ook weer waar. Nou ja, uh, uh, wij hebben er van ah, ja, alles goed. al gedaan. En ik denk ik dat, kan, dat ah, toch... Ik ook. Uh, uh, meer kan ik niet doen. Nee, ik denk dat toch het, het hele verhaal Sinterklaas, begin van de feestmaand... Uh, dat, dat daar toch wel iets mee te maken heeft. Hou je trouwens van orgelmuziek? Uh, jawel, zeker. Okay. Kerkorgel vind ik vreselijk mooi. En dan zou je aanstaan. zaterdag eigenlijk naar Halen moeten, hè? Ja. <laughs> dat zal niet gaan, want dan moet er gebaasd worden. Oh. Nee, nee, nee, nee. Ja, niet ik zelf, maar ik, moet het, ik ben er wel altijd bij. Dat is mijn Ja, En uh, ja, daar ben ik bij. Daar ga ik ja. niet iets anders doen. Nee. Nou, maar, er, is een hele mooie, je bedoelt? er is een hele mooie manifestatie aanstaande zaterdag in Haarlem. Ja. Want uh, uh, het, het Bavo-orgel, het orgel ja. van de grote kerk, dat is gesampeld... Dus daar hebben ze heel maar... veel moeite. Dat is gesampeld. Dus alle registers, alles daarvan is gesampeld. En dat okay. komt, en aanstaande zaterdag komt dat uit. Wordt dat gepresenteerd. Dus dan kun je, als je zo'n orgel thuis hebt, waar je samples mee kunt lezen, kun je thuis op het Bavo-orgel spelen. Hoe vind je die? Oh, <laughs> ja, dat is heel mooi. Hoe dus, dat... doe jij dat? Uh, nou, ik, dan moet ik ook 1500 euro maken. <laughs> om die sample ja, te kopen. Hebt toch het, je hebt ook dat ah. orgel van uh, die oude. Ja, de, ja, de, van ja, ja, de, ja, de, ja, die? ja van, uh, dat is een schitterend orgel. Ik ja. heb het toen gezien in, uh, in de Patronaat. Ja. Dat is trouwens een grandioos concert ook. Ja, dat uh, was ik ook. Was dat is een schitterend orgel. Ja, dat weet ik. Dat, dat weet was ik ook. Maar een vriend van mij heeft zo'n orgel... en die gaat hem wel aanschaffen, denk ik. Dus dan kan ik bij, me, bij die vriend van me thuis... Kan ik op het babo-orgel ja. spelen. ja. Maar dat is een leuke manifestatie. Uh, dat begint om okay. half elf in de Philharmonie. Daar worden de Haanemse stadsorganisten, ja. wordt die sample bespeeld. Ja, okay. En dan uh, smiddags uh, om drie uur, dan sluit dat af met een concert in de Grote Kerk. Dus dat uh, is een wereld. Het uh, is een mooi, mooie middag in ieder geval. Ja, uh, ja uh, zeker. zeker. Ik ga er ja, zeker naar toe. Ik ga er zeker ja, naar ja. toe. Nee, helaas. Nou, uh, Basketbal is ook belangrijk. Ik snap het. Ja, voor mij wel. Joop, we spreken je vrijdag weer. Is goed. Uiteraard. Oké, okay, man. Oké, okay. Werk ze. Doei, doei. Yo. Doei. Klein was dit. Mistakes I've made. En nog even de nieuwe van Raccoon en dan gaan we naar het nieuws. Brick by brick. Diamonds Cause nothing here is ever good enough for ya Raccoon. Nieuw album zit eraan te komen. Het is dus voorproefje vast de nieuwe single. En met het heet Brick by Brick. Ja. Nou, als het hele album zo wordt, dan wordt het weer een uh, fantastisch uh, geheel waar wij zeer trots op zijn. Oké, okay, eh. Uh, het is december en we gaan naar het nieuws. MMM. Oh. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. In januari starten er een aantal nieuwe cursussen bij Pluspunt Zandvoort. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet helemaal bekend en niet helemaal duidelijk. Houd de website van Pluspunt de komende tijd dus goed in de gaten. Hè? En ook uh, de diverse kranten. En wij zullen, u, wij zullen u zeker ook op de hoogte houden van de nieuwe activiteiten. Een automobiliste is zaterdagmiddag met haar voertuig over de kop geslagen in Haarlem. Rond half zes ging het mis op de hoek van de Heusestraat en de Marnikstraat. De auto belandde door nog onduidelijke oorzaak op zijn kop op het wegdek. Medewerkers van de ambulance, politie en brandweer rukten uit om hulp te verlenen. De vrouw werd in de ambulance nagekeken... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel moest ze mee naar het politiebureau voor een uitgebreide blaastest... omdat de dame mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Een auto is vrijdagavond over de kop gegaan... bij een ongeval op de N200 in Overveen. Dat is de zeeweg dus. De politie heeft de bestuurder aangehouden na een eenzijdig ongeval... De weg is enige tijd afgesloten geweest in verband met politieonderzoek. Volgens het Haarlems Dagblad is de bestuurder bij het ongeval gewond geraakt. De bestuurder zou een wegversmalling hebben geraakt... en daarna met zijn voertuig op de kop tot stilstand zijn gekomen. En tot zover het nieuws. ZFN Westkust weerbericht. Na een uh, redelijk mooie zaterdag en een uh, toch wel regenachtige zondag... is het vandaag bewolkt en uh, vooralsnog lijkt het droog te blijven. Het wordt vanmiddag hooguit een graad of drie. Vanavond en komende nacht is het opnieuw aan de bewolkte kant... en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Mocht het opklaren, dan kan het licht vriezen... Morgen zijn er opnieuw wolkenvelden, maar zo nu en dan kan ook de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt opnieuw niet warmer dan een graad of drie. Tot zover. Dat was het met Paul McCartney van het album Chug of War. In jaren tachtig. Fantastisch, nou Ebony en Ivory. En het album werd ook mede geproduceerd door Stevie Wonder. Ja, ja. Het zijn Nick en Simon. De familiefilm van de komende winter. Loop dan langzaam Zodat ik je onderweg Zeggen dat ik mij schaam en me niet meer zo gedragen zal, dan lopen wij weer zij aan zij. Oh, de beste helft Mijn hart uit de gelijknamige film. En het uh, is een lekker plaatje, gewoon een beetje cosplay, hè? Lekker vrolijk. Je wordt er lekker vrolijk van. Hier ook. ja. even naar de dik zo gaan we. So I like to know when you got the baby. Rock the ball. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your heart have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.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 Van de disco knallers uit de jaren zeventig. Elke discotheek hoorde je deze plaat. En als je hem er niet hoorde, hadden ze gewoon een slechte DJ. <laughs> <A> huge Corporation. <middels> en maar, maar het heet Rock the Boat. Lekker hoor. Zo. Uh, lekker. Oh ja, ik moet straks die andere swingende 2014 disco nog even draaien. Want anders dan komt het niks natuurlijk. Maar eerst deze nog even. Sting en de Police. Roxanne. Deze band staan uit Sting, eigenlijk Gordon Summers, Andy Summers. En Steve Copeland. En dat waren de. De police, natuurlijk. En duidelijk herkenbaar. Echt een hele aparte muziek in die tijd. Jaren zeventig, Tweede helft, jaren zeventig begon het hele verhaal. Nou, ik had het er al over. We gaan nog even naar de disco. Maar nu de disco in 2014. En dit is de disco-knaller, volgens mij, van het jaar 2014, hoor. Ja, dit swingt zo verschrikkelijk lekker.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 Hallelujah, girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Julio get the stretch. Ride right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh drop Skippy. I'm too hot, hot damn! Call the police and the fireman I'm too hot, hot Make a dragon run a retirement. I'm too hot, hot, hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn! And my band about that money. Break it down, girls, hit you, hallelujah. Girl Sent you, Hallelujah. Girl sent you, Hallelujah. Cause uptown punk don't give it to you. Ooh. Cause uptown punk don't give it to you. Up town, funky woe, up town, funky up Up town, funky woe, up town, funky up <laughs> I said up town, funky up, up town, funky up Up town, funky up, Uptown, funky up Come on, dance, jump on it If you self and flow if you freak dead and own it, don't act by it, come show me, come on. Don't yeah. own it. If you've sucked, said it and flown it. What a Saturday de plaat, jongens. Echt geweldig. In de aller, aller, aller disco traditie die je maar kunt uh, bedenken. Gewoon, Mark Ronson samen met Bruno Mars. Zelfs Angela stond te dansen. Nou, nou, doet ze normaal nooit, hoor. Nee. Jongen, jongen, jongen, wat een plaat dit. Zeg niet te geloven. Eh, echte disco-hit van, van dit jaar hoor, vind ik. Ja, daar kan niks tegenop. Nee. Echte de beste traditie van disco. Fantastisch. Nou, we gaan eh, nog eentje doen van de Ilo. Ofwel de Electric Light Orchestra. The Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynn. Beth so Bevan op drums en zo. Ja, dat is de enige nijdige naam die ik weet. So Voortgekomen uit uh, groepen als The Move. Oorspronkelijk opgezet door. Uh, God, weet ik die gozer nou ook weer? Uh, Roy, Roy Wood, ja, Roy Wood. Die zette het op. En uh, die heeft het uh, later overgegeven aan uh, Jeff Lynn. De Electric Light Orchestra. Zo was het. En niet anders. Nou, het zit er weer op. We gaan naar huis. Het is klaar. Het is mooi geweest voor vandaag. En uh, morgen zit hier Charles Duff in uh, Sanford Lunch. En uh, ik hoop ook weer samen met Dolly. Want dat is wel gezellig natuurlijk. Uh, zit hij zo alleen, die arme man. Dus uh, tot morgen. En uh, Angela en ik zijn er aanstaande woensdag weer. Jawel. Uiteraard. Dus ik wens u een fijne maandag. En uh, tot woensdag.